Het NOS Nieuws van 10 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Britse premier Cameron stapt over een paar maanden op... nu de Britten voor een vertrek uit de Europese Unie hebben gestemd. Hij wil dat er in oktober op het congres van de Conservatieve Partij... een nieuwe premier wordt gekozen. Die zou ook de onderhandelingen met de EU over een vertrek moeten leiden. Cameron stapt niet meteen op... omdat Groot-Brittannië volgens hem nu eerst behoefte heeft aan stabiliteit. 52% van de Britten stemde gisteren voor een vertrek uit de Europese Unie. Premier Rutte vindt het belangrijk om daar rustig en stap voor stap een stabiele oplossing voor te zoeken. Hij is bang dat een vertrek van Groot-Brittannië uit de EU slecht is voor de economie en de bewaking van de buitengrenzen van Europa. Rutte praat in Brussel met onder andere EU-president Tusk over de brexit-uitslag. In het Europees parlement lopen de reacties uiteen van een gitzwarte tot een fantastische dag voor Europa. De AEX stond kort na de opening op een verlies van 9%. Daarmee reageert de Amsterdamse beursgaatmeter, net als de rest van de financiële markten negatief op het naderende vertrek van de Britten uit de Europese Unie. In Londen begon de beurs met een verlies van 6%. In Frankfurt was de openingskoers 10% lager. In Azië gingen de koersen halverwege de nacht al flink onderuit. De Britse pond bereikte vannacht de laagste koers in 31 jaar onder de 1,35 dollar. Ook de euro is in waarde gedaald. Limburg heeft opnieuw last gehad van slecht weer. Vanochtend vroeg trokken een grote onweersbui over de provincie... en op veel plaatsen ontstond wateroverlast. Daardoor waren er problemen op het spoor. Het treinverkeer tussen Heerlen en Valkenburg... ligt stil door een verzakking van het spoor. Ook gisteravond werden de zuidelijke provincies getroffen door noodweer. Kwamen hagelstenen met een doorsnee van ruim drie centimeter naar beneden. Het weer nu wisselend bewolkt met vooral in het oosten een bui. Het wordt 22 tot 27 graden. Morgen wisselend bewolkt, ook weer kans op een bui. En dan wordt het een gat of 21. De ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 U luistert naar Zierbem Zandvoort. Dit is Waterporen gepresenteerd door Henny Lukkert en Ron pireboon Ja, Het wordt een heel bijzondere uitzending, want u begrijpt dat wij terugkijken op het Nederlands kampioenschap van de Koninklijke HFC 2. Vorige week op de toekomst bij Ajax, met 3-2 van Ajax gewonnen, in een van de beste wedstrijden die ik dit seizoen gezien heb. Het begint er nu een beetje op te lijken op het Europees kampioenschap. Maar tot dat moment was dit een betere wedstrijd dan al die wedstrijden op het EK. Een EK trouwens met alle Engelse ploegen erin. Maar Engelsen, bye bye bye bye. Ja, goedemorgen, Niemand. Die gaan eruit, hè, toch? Brexit? Lijkt ja, mij of dat niet? Lijkt me ook, ze mogen niet meer meedoen. Hè? Nou, met een half uurtje bellen we Brian. Hè. Daar gaan ja. we zijn uh, commentaar er dus even op horen. Dus uh, ik ben erg benieuwd. Nou, en we hebben natuurlijk vandaag de gast Matthijs Mulman. De man die uh, dat HFC 2 naar dat Nederlands kampioenschap heeft gebracht als leider van dat team. We hebben een speler uit het team, Yuri Duitsenhof die waarschijnlijk zijn laatste seizoen bij uh, de Koninklijke HFC doormaakt. En we hebben een man die drie doelpunten maakte in die wedstrijd. En dat is <laughs> Vincent. Vinny, je zit hier, kom, kom even dicht bij mijn microfoon. Drie goals, hoe krijg je ze erin? Ja, ja... Hoe krijg ik het van? Elkaar? Ik heb geen idee. Nee. Ik, kreeg het, ik kreeg de bal goed aangespeeld van mijn teamgenoot ook. En uh, ja, die eerste lag er heel snel in. En toen kon ik mijn geluk niet op. Ik wist niet waar ik heen moest rennen. Want ik had uh, uh, Sander Asselman had me de hele week geappt van... Als je scoort, moet je naar mij toe rennen. Maar ik werd zo gek dat ik scoorde. Ik wist niet waar ik heen moest rennen. Ik was zo blij. Je was de afspraak vergeten dus. Nee, ik was het niet vergeten, want ik was onderweg... We waren bang dat je het vandaag ook vergeten was. Want uh, je wist ook niet waar je heen moest lopen. In de water. In de Watertour. Dus je stond voor de Watertour. Ja, dat is toch hier een stukje vandaan. Terwijl je gewoon als je keurig je platen had opgestuurd... het adres had gekregen en precies had geweten waar je moest zijn. Ja, dat heb je met die spitsen die drie goals maken. Hè? Die zijn de weg kwijt. De spits, de spits is niet te horen in dit geval, Henny. Je moet af en toe even die microfoon die kant op, op schuiven. Oké, okay, doen we. Maar we gaan ook praten over wielrennen. Want er staat iets belangrijks te gebeuren. Maar daar komen we straks op als we met André Jansen en Dick Heuselman aan de telefoon gaan. We gaan ook de muziek draaien van de gasten. Arme Engelse mensen, die moeten nu gaan schuilen. Hè, Claudia de Brij? Ja, Henny, mag ik dan bij jou?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 En als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou? Nou, er zullen heel wat Britten zijn die dit zingen vanmorgen. Ja, ze zullen toch moeten schuilen met ja. die ellende. Maar ja, het gaat helaas nog twee jaar duren voordat het allemaal uitgesproken is. Want ze moeten natuurlijk toch allerlei uh, dingen ondertekenen om te kunnen blijven leven. En de schotten zullen hem smeren, hè? Ja, wat je nu krijgt is natuurlijk dat Wilders weer uh, flink in de gang gaat. Hè? Want ik hoorde hem vanochtend al weer roepen van dat dit de bevrijding van Europa van de EU is. Maar ja, weet je, dan gaan we lekker terug naar de gulden. Is dat dan wat je wilt? Nee dus, hè, nou, lijkt hij, mij. Hij stond gisteren nog te verkondigen van Engelsen doen nog niet dom. Blijf er gewoon in. Die man die praat echt met een dubbele tong, joh. Nee, maar goed. Het, het, ik denk dat het een, een slechte zaak is. Maar ja. uh, we gaan het allemaal merken. Je ziet het nu al in de ponten. Maar alle Engelse... Teams, alle Engels-sprekende teams zitten in het TK. Ja, die zitten afgelopen. er nog niet uit. Het is brexit, hè. Ja, ja, allemaal brexit, eruit. Allemaal eruit. Hup, weg ermee. <laughs> <laughs> We gaan het hebben over wielrennen. Want er gebeurt hier in Zandvoort wellicht binnenkort iets heel spannends. Dick Heuvelman, dat is de man uit het noorden van Nederland... die de uh, Vuelta en de Giro naar Nederland heeft gehaald... en nu ook bezig is met het wereldkampioenschap in het noorden. Die uh, sprak met André Janssen, onze André Janssen en die gaan we zo even bellen om met André een een dubbel gesprek te voeren over wat de plannen zijn van Zandvoort. Maar goedemorgen André Jansen. Het gaat geweldig op dat Nederlands kampioenschap met uh, met het fietsen. Hè? Ja, nou, het is een vlak parcours, maar uh, de wind kan niemand afzetten, hè. Nee. En het is, uh, voor wat uh, de Groningse klimmers uh, betreft, die hebben helemaal geen heuvels hier in de omgeving, want die kunnen uitstekend berg oprijden. Ja. Kijk maar naar Bouke Mollema en Tommy de Slachten, die kunnen uitstekend berg oprijden. hoe komt dat? Ze zitten altijd tegen de wind in te boren. <laughs> dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, het is misschien wel hetzelfde. Jammer dat, uh, dat Geesink niet naar de tour gaat, hè. Nou ja, ach, hij heeft altijd wat. Dus, uh, ja, ja. Het is een uh, renner van net niet en uh, ja, ik vind het erg jammer, maar er is een nieuwe generatie inmiddels die wel de moeite waard is ja. en uh, ja, ik vind het uh, altijd, ik heb het er altijd aan gestoord dat tiental, bijna een tiental jaren is het steeds net niet en verdient meer dan twintig kleine renners. Ja, en dat kan is me een raadsel. Sorry ja, hoor. Nou, nee. Ik las vanmorgen een leuke column van Thijs Sonneveld in het Algemeen Dagblad. En die zei, laten we gewoon blij zijn dat hij niet naar de Tour gaat. Want verder dan een zevende, zesde of achtste plaats kom je niet. Maar in de Vuelta uh, heb je veel meer kans als, als renner, generaal Schezing. Wat vind jij daarvan? Ach. ...zal altijd wel weer wat zijn. En er zijn jongere renners... ...die nu eigenlijk een kans verdienen. Wat denk je tussen al die duizenden beloften... ...die er rondrijden? Zitten er zeker tien die beter zijn... ...maar die nooit de kans krijgen? Ga nou zijn dat salaris wat... Uh, ...Gezink verdient... ...verdelen onder twintig jonge renners... ...en geeft die bij Tourbeurt... ...steeds twee een kans in een, uh, een etappekoers. Moet je eens kijken. Daar zitten talenten tussen, maar ze krijgen vaak de kans niet. Oké, okay, wie gaat er winnen zondag? Het uh, kampioenschap van Nederland. Mm -hmm. uh, Moreno Hofland of Dylan Groenewegen. Ja, Dylan, Zang, uh... Dylan is goed, hè? Ja, Dylan. En die kan ook nog een keertje tegen die wind inrijden. Het is dus niet alleen een sprintertje, wat men gauw zegt. En wat een tijdrijder vaak vergeet, is te vermelden dat een sprinter vaak in het wiel moet snijden. ...meegaan te, bij al die tijdrijders die willen ontsnappen. En dat zijn er vaak meer dan één. En dat zit vaak in een kopgroep. Ja, men probeert altijd die sprinter eruit te houden. Ik spreek uit ervaring. Ja. En je moet twintig keer meedemareren en de 21ste keer ben je weg. He, en uh, men, er wordt altijd een beetje laaddunkend over sprinters gedaan. Maar zorg maar dat je erbij zit... Ja. En probeer nog maar in een keiharde en tegenwoordig ook levensgevaarlijke finale. Uh, je, je krachten zo te verdelen dat je nog een eindsprint hebt. Sandvoort, Over... uh, overigens, uh, uh, André, ja? moet jou dankbaar zijn. Want Dick Heuvelman ja. meldt zich bij jou, hè? de man die de Giro en de ja. Vuelta naar Nederland haalde en nu bezig is met het WK. de naar Utrecht. Hè? Nog voor Jeroen Wielaard had hij het idee, samen met Jeroen Wielaert hebben ze op de achterkant van een sigarendoosje ja. het plan gemaakt in Utrecht voor de Tour naar Utrecht. Dus hij heeft nog meer op zijn blazoen. Maar jij stuurde Dick hier naar Zandvoort, want uh, Dick had een idee om het uh, wielrennen in Zandvoort weer uh, <lacht> van de grond te trekken. Vijftig jaar geleden was het wereldkampioenschap hier. Ja. En uh, nou ja, er zijn gesprekken geweest en ik moet straks naar de burgemeester en uh, het, het lijkt erop dat het gaat gebeuren. We hebben een comité, het is allemaal hartstikke leuk. En ja, Dick, jij vindt het ook ja. leuk, hè? ik vind het leuk. Ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik, ik hou van Zandvoort. Ik vond het uh, in mijn jeugdjaren ben ik teveel geweest als uh, wielliefhebber. Uh, mijn neef Cor Schuring is heb ik daar van Nederlands kampioen worden in 1962. Uh, maar nou, uh, ik heb ook genoten van uh, Gerard Westerling en van Gerrit de Wit en van. Uh, noem maar op, al die jongens van die tijd. En uh, ik vond het altijd zeer aantrekkelijk om in Zandvoort naar Wieland te kijken. Ja, leuk. Wij uh, hebben inmiddels de eerste gesprekken gevoerd, Dick. Je bent overgekomen naar Zandvoort en we hebben gesproken met het circuit, met de directeur, de heer Weijers. En het ja. enthousiasme dat we daar tegenkwamen was heel groot, hè? Uh, ik vind ook dat uh, die motorsport en autosportcircuits, uh, die moet je multifunctioneel gebruiken. Dat gebeurt tegenwoordig ook bij ons in Assen. Er wordt op uh, hard gelopen, er wordt op gefietst, er wordt uh, zelfs motocross gehouden. En uh, Zandvoort, uh, ja, dat is dan inderdaad voor oudsher autosport. Maar uh, wielrennen was toch een mooi component in dat geheel. Uh, ja, dat is in de loop der jaren helaas verdwenen door wat veroorzaakt, weet ik niet. Maar opeens uh, dacht ik... Uh, ik zag een, een, een filmpje voorbij komen van het wereldkampioenschap wielrennen 1959 in Zandvoort. Ik denk nou, een beetje retro uh, wielrennen in Zandvoort is niet weg. Dus uh, zodoende ben ik op dat idee gekomen. Ja. Wat het leuke is, is dat er eigenlijk al een, een, een club mensen is die daar van harte achter wil gaan staan. Uh, ja. Mark Rasch, die ken je natuurlijk. Arland Berg, dat is uh, de man die de Ronde van Zandvoort ook organiseerde, samen met die Mark Rasch. Hilly Jansen, hè, de ex van uh, ja. van Roy Schuiten. Robby Schuiten doet mee. Uh, jij doet mee. Het is natuurlijk ontzettend leuk dat al die mensen er zijn. Joop van Nes van de, van de Zandvoortse Courant. Maar André Jansen mis ik in dit verhaal. Ja, maar André wil niet helemaal overkomen vanuit Veendam. Dat heeft hij eerder gedaan. Toen is hij hier in de studio geweest en die vond het nogal een lange dag. Want die gaat dan op het strand liggen als zijn vrienden ah. ontmoeten... Uh, maar wij moeten hij als wappreizers maar uh, de boel een beetje propageren. Ja, ik vind dat hij erbij hoort, hoor. Ja, zeker. Hij komt er ook bij, want uh, hij kan mij niet in de kou laten staan. Mag ik je opschrijven, André Jansen, als comité-lid? Ja, uiteraard. En ik heb natuurlijk nog furoren gemaakt. Ik ben kampioen van Noord-Holland geworden op het circuit van Zandvoort en ik was tweede in het kampioenschap van Nederland achter Henk Pop op het circuit van Zandvoort. Ja, dat weet ik nog. 650 je, je deelnemers. Niet ontbreken. Huh? Wat de zei jij, Dick? Nee, helemaal niet ontbreken. Nee, die, hij is erbij. Hij heeft ja gezegd, dus hij staat erop. Welkom. Ja, en het kopje van Bloemendaal, als dat bij het parcours komt... dan heb ik wat druppels liggen, hoor. Nou, dat, die kun je weer laten liggen daar. Want ik kan je vertellen dat Dick had het parcours al helemaal had bedacht... ...en we hebben hem gereden. Geweldig. We komen zes keer over de hele boulevard van Zandvoort. Dus dwars door Zandvoort. Ja. We hebben dus ook zes keer de zeeweg, alle tweede kanten op gaan dan naar het kopje... en komen dan voor de laatste zes rondjes op een circuit... waar de mensen dan lekker op de tribune kunnen gaan zitten... maar ze moeten ze wel betalen. De laatste natuurlijk. 60 kilometer, uh, he, Oh ja, de laatste 60 kilometer, oké. Okay. Anders, uh, anders, anders zitten de mensen uh, zien je te weinig wielersport. Dus de laatste anderhalf uur... Dan kun je rustig op het circuit blijven... want daar uh, krijgen we de grote finale. Ja, machtig mooi wordt het. Ja. En je kan misschien de terug weer oprijden... Hè? zoals toen Cor uh, Schuring... Uh, kampioen van Nederland werd, toen reden ze andersom. Dat hebben ze maar één keer gedaan. Ja. En dat is niet verkeerd hoor, want je ziet ja. ze namelijk... vanaf de grote tribune zien ze dan die hun rug oprijden. En denken om, dat is een scherprechter hoor. Ja, dat is een scherprechter. Dan is het nog maar 3,4 kilometer. En dan heb je op die, dat hele lange stuk... Daar komt dat spul dan aan. Dus dan kan je die hele aanloop naar de sprint met eigen ogen bekijken. Ik zie het al voor me. Ik krijg een traan in mijn ogen. Als ik had de koude rillingen ervan om er weer eens bij te zijn. Want ik ja. zag Cor ook kampioen van Nederland worden. Ik was een yogi. Kom maar gauw, uh, André, deze kant uit. Want er gaat natuurlijk nog veel meer gebeuren. Uh, ja. Waar gaat het allemaal om? Dick zei, dit jaar wordt voor het eerst het Europees kampioenschap gereden in het Franse Nice... Ja. Uh, en dan zouden wij eigenlijk voor dat EK moeten opteren. Dat zou dan 2018 moeten zijn. Helaas is het ja. dan weg, want dan gaat het naar Glasgow. Maar in 2019, precies 50 jaar na het WK, zouden we het kunnen doen. Ja, nou, dat is toch geweldig. En uh, ik hoop dat Ab Geldermans er dan ook nog uh, bij is. Want als jullie dat filmpje, wat ik zelf van beeld geluid en geluid af heb gehaald... Van dat André Darigade, mijn naamgever in 1959 wereldkampioen, werd op Zandvoort. En op Geldermans naar de kopgroep van 6 toe reed, op een heel klein versnellingje. Ik hoop dat hij het zelf mag meemaken. Ja, ja nee, hartstikke dat mooi. Dat hoop ik ook hoor, ja. van harte. Dat, uh, ja. dat wil ik echt zeggen. Uh, 24 uur race willen we gaan houden, ploegen van drie ja. of vier man, net zoals in Le Mans met de grote kermis eromheen. Kan mooi op uh, de langste dag georganiseerd worden. Dan een driedaagse met uh, drie verschillende disciplines. Een strandrace, mountainbiken en een criterium op het circuit. Een moderne driekamp. Het zijn allemaal ideeën van Dick Heuvelman. Dick, dank je wel. Ja, graag gedaan. Ik, uh, ik, ik vind het uh, ja, een beetje creatief zijn in de wielersport. Uh, vind ik gewoon leuk. En de wielersport heeft uh, ja, een beetje innovatie nodig. Dus uh, we blijven te vaak hangen in het oude straming van of een criterium of een klassieke. Maar... Ik denk nee. dat veel meer mogelijk is. Mee. In... Strandrace zand... en ook nog een stuk om... mountainbike door de duinen heen. Ja, dat gaan we ook doen. Ja, de Noord is een wedstrijd in Italië gedeeltelijk over onverhaalde wegen. Nou, dat is ja. een, inmiddels uh, vier ouders oh, groot succes gebleken. We zijn nu al 1.2 uh, punt uh, twee koers geworden. Dus uh, ja, dat, dat willen er renners, Ze willen gewoon nieuwe dingen. Beide mannen, jullie zijn uh, welkom in het comité. Gefeliciteerd met jullie fantastische idee. En uh, dankjewel dat jullie aan Zandvoort gedacht hebben. Geen dank. We gaan het radio stukje nog eventjes delen op WAF natuurlijk. Dat zodat duurlijk. iedereen ervan kan van genieten. En uh, Dick, dank voor je dynamiek en eeuwige liefde voor de sport. Uh, ik heb van de week nog een stukje van je gedeeld uh, over Joeri Ter Arkel... Over het feit dat hij mag gaan voetballen in Duitsland. En uh, Dick schrijft een column in de noordelijke kranten en uh, ik deel dat ook altijd. En uh, ik mag te... Ik geniet van, van jullie beide vriendschap. Dankjewel, dag André, André. dag Dick. Beetje Tot wit, ja, met je los. Want het uh, moet allemaal nog gebeuren. En wij zijn nu in een beginstadium, dus uh, wij moeten nog een uh, lange weg begaan. Voordat ja. wij dit in Zandvoort weer voor elkaar krijgen. Maar we gaan er. Uh, Lekker tegenaan, dus ik hoop dat het allemaal, uh, binnen afzienbare tijd, allemaal uh, weer, uh, dat Zandvoort weer het wielendorp van Nederland wordt. 2019, Europees kampioenschap wielrennen in Zandvoort, over het kopje van Bloemendaal, op het circuit, Mooie kan je toch niet hebben? Nee, vind ik niet, nee, want ik heb het uh, inderdaad uh, nou, met Henny gereden en uh, ja, uh, als je in, al in de auto zit, is het dan uh, genormd om uh, het parcours te rijden, dus uh, laat staan op de fiets. André Jansen zou graag willen dat hij nog mee kan fietsen. Nou, hij mag er gewoon achteraan rijden. Oh, ja. Met de casino's wordt nu het 40-jarig bestaan gevierd... met duizend kilometer fietsen door heel Nederland. Haal even de, haal even de sponsorgelden op bij het casino, uh, André. <laughs> ja, ik moest ze weggeven vroeger. Alleen men zet altijd op, bovenop de knip aan, die, <laughs> aan deze kant. <laughs> Oké, okay, mannen, bedankt. Hier is weer muziek. Aan. Hoi. Hoi.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 Just like this, you don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up. Get along with old timers Cause my name is... We are the champions My friend. And we'll keep on till the end Of niet Die was de wel deze muziek wat... We We We Teammanager Matthijs. Ja, gefeliciteerd natuurlijk. Hè? Ja, dankjewel heren. Had, had, uh, had, he? had je nog een lang hoofdpijn? Ik, uh, Nou, de zondag heb ik denk ik niet... Uh, oh, ja, heb, heb ik wel overleefd natuurlijk, maar dat was een hele, een hele zware zondag. <laughs> heel en maal, rustig vooral. En maandag uh, deed ik de krant open. Er stond natuurlijk een heel mooi verslag van jonge HFC. Er is maar één club in het land. Ja, en dan gaat het echt het, uh, gaat het kwartje wel vallen. En dan is het gewoon, ja, tot nu toe eigenlijk uh, alleen maar genieten. En uh, ja, voorlopig houden we dat dan weer. Zeker in dat gevoel houden we nog even. Fantastische happening. Geweldige wedstrijd trouwens. Met heel veel spanning en heel veel opportunisme. Mooi zoals voetbal moet zijn. Veel doelpunten ook. heel leuk. Veel doelpunten, ja, ja. ja. En een waardeloze scheidsrechter die dan een penalty weggeeft. Maar ja, wij hebben vragen in de goal. Precies. Maar <lacht> pakte die? Hij bleef staan. Goed hè? Ja, dat ja. is echt fantastisch. Ja. Begrijp jij, Matthijs, als uh, leider van dit team wat je gedaan hebt? Nou, dit, is, dit, dit, is, dit maak je maar één keer in je leven Dat mee. maak je maar één keer mee, ja. die, die, die vraag had ik eigenlijk ook al met Tristan voordat hij op vakantie ging. Van, ja, wat, dat hebben we wel even gedaan natuurlijk. Met, totaal met de groep natuurlijk. Maar ook natuurlijk even met z'n tweetjes. Van, van ja, hè, hoe, hoe ga je met zo'n tien om? Uh, eerst kampioen worden. Uh, de beker natuurlijk finale halen. Nu voor het landskampioenschap. Dus het is... Uh, ja, dat... Uh, kunnen niet veel mensen zeggen, denk ik. En die... hoe mooi is dat dan dat je dat bij Ajax doet? Niet ja. waar? Toch? Ja, ja. Is fantastisch. Dat ja, is helemaal kicken. Vooraf was het, we waren natuurlijk een beetje, uh, ja. Uh, we vonden het jammer dat het op de toekomst gespeeld zou worden in de finale. Nee, dat is prachtig. man. Maar vooraf was het natuurlijk al bepaald. Heel toevallig haalt Ajax dan die finale. En, uh, maar de jongens hebben, er echt, uh, hebben het fantastisch gedaan. Ze hebben die week tevoren nog twee keer getraind. Uh, geen spannende dingen gedaan. Gewoon rustig, uh, ontspannen trainingetje. En uh, Tristan hield ze ook gewoon uh, lekker rustig en uh, ontspannen en uh, doe even je ding. En uh, iedereen op zijn manier heeft natuurlijk naar, die, naar zijn wedstrijd gewerkt. Dus, uh, en het was natuurlijk mooi dat we met de bus gingen. <lacht> het groepsgevoel. Ja, nee, Kijk, voor hetzelfde ga ja. je met acht auto's naar de toekomst. Ja, dan komt de één uh, tien minuten eerder aan, tien minuten later. Dus het was in ieder geval heel goed uh, allemaal uh, voorbereid, absoluut. Ja. Wel leuk dat Ronald Duitshoff dat uh, op gang gezet ja, heeft met goed, die bus. Ja, het goed geregeld, van, absoluut, ja. met wel sponsoren. Dus dat was... Uh, Binnen no-time geregeld. Maar was... hoe ho zenuwachtig was jij? Sorry. Nou, ik was best gespannen. Hm? Ik heb uh, redelijk slecht geslapen. Ik uh, viel redelijk snel in slaap, maar op een gegeven moment word je dan wakker. Ja, dan gaat er gewoon een scenario door je hoofd. En uh, ja, ik wist natuurlijk al een beetje de opstelling. Uh, die had ik al uh, van Tristan gehad natuurlijk de dag ervoor. Dus ik dacht, uh, nou ja, ik, uh, Vince zit naast me. Ik had al een weddenschap met hem. Dan, uh, toen we de, voordat we de bus ingingen, zei ik, uh, Vince, als je twee keer scoort, dan uh, krijg je wat. En toen zei hij, nee, ik, twee keer, wat is dat nou? Ik, ik scoorde drie keer. En prompt, uh, na een minuut had hij hem al uh, in de touwen. En uh, wat hij al zei, hij wist, hij wist niet welke kant hij over was lopen. Dus... Uh, Nee, hij was fantastisch. Dus, uh... Hij heeft al vaker dat hij niet weet welke kant hij op moet lopen, ja. maar hij weet wel hoe hij ze erin moet schieten. Dat was, was nog een half uur geleden, volgens mij. Dan stond hij ergens uh, bij, de, bij, bij, de van, bij de ingang van het casino. Je hebt het steeds over Tristan, dat is de trainer van dit zeer succesvolle team, die helaas vertrekt. Ja, hij kan het niet combineren met zijn werk, helaas. Ja, hij gaf het uh, op tijd, heeft u het aangegeven hoor. Dus, uh, ja, is jammer, want. Uh, Heel, ja, maar, hele goede trainer. Ja, rustige trainer. Uh, geen spannende dingen vooraf. Geen uh, ellenlange discussies of uh, spelsystemen of techniek of dat soort dingen. Dus uh, gewoon ja, op zijn manier. Ja. Kan je de uh, koptelefoon en de microfoon even aan, aan uh, jouw doelpunten maken geven? Want het is natuurlijk wel heel bijzonder als je op de toekomst als jong jochie drie keer de bal erin legt. Uh, ja, nou ja, zoals Thijs al zei, ik had het van tevoren met hem besproken. En uh, hij zei, ja, als je twee keer scoort, krijg je van mij een surprise. Ik zeg, nou ja, als jij zegt dat ik er twee moet scoren, dan scoor ik er drie. En uh, ja, hij heeft, al, hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Ik heb uh, eergisteren uh, een foto ingelijst gekregen dat ik die uh, back passeer. En een uh, boek van uh, nummer 14 S.L. Salvador, <laughs> de verlosser. Dus uh, ja, heel leuk natuurlijk. Voel je je de verlosser? Ja, nee. Kijk, het is natuurlijk, uh, iemand moet dit doelpunten maken. Iemand moet nummer 14 dragen. Iemand jij 14 durft 14 dat, hè? Ja. Ja, ja. Maar dat was, aan van, uh, dat was al aan het begin van het seizoen, dus werden de nummers uitgedeeld. En dat Johan Cruijff dan uh, overleed uh, in uh, maart, Ja, dat komt er dan bij. En Gel -gel het is wel... ja, geloof jij in krachten van buitenaf? Ja. Want dat is natuurlijk allemaal heel opmerkelijk. Je loopt in 14, je maakt drie goals, je op maakt tegen Ajax he? op de toekomst. Ja. Toekomst, met een hoofdletter. Ja. Niet zomaar. Nee, ja, ik denk ook, ik geloof wel in uh, buitenaardse krachten, ja. Maar dat moet toch? Dat is, ja. dat is toch niet normaal? Dat als je de weg anders. naar de studio hier niet eens kan vinden, maar je schopt er daar drie in. Dan ben je <laughs> toch wel een kampioen, hoor. <laughs> dat ja. is, maar dat is toch het belangrijkste, Henny, als je de weg naar het doel maar weet te vinden. Ja, of niet? Ja. Ja. Ja. Je hebt al... Uh, uh, gedebuteerd in het eerste. Ja. Wat hoop je dat je erin komt? Ja, volgend jaar sluit ik aan vanaf het begin bij de selectie. En dan is het natuurlijk aan mezelf om te bewijzen dat ik uh, in de selectie hoort te blijven... en eventueel basisspeler moet worden. En ja, ik hoop het wel, maar ja, het zal uh, lastig worden en ik zal er hard voor moeten werken. Maar uh, ik heb er heel veel zin in het nieuwe seizoen. Zolang ja, je goals maakt, zit je erbij ja, hoor. dat is zeker waar. Ja. En je weet hoe dat moet nu. ja. De Watertoren vinden het lukt niet, maar een doelpunt te maken. Zeg het nog even een keer. Ja, Schrijf het er nog even in. Ik wil even naar Matthijs, uh, jouw leider. Want Matthijs, uh, er is weer commotie ontstaan over die, uh, die tweede divisie. Waar de KNVB zich weer gigantisch mee in de vingers snijdt. Want amateurclubs zoals HBS en Hercules en, en, en AFC en HFC verplichten om negen contractspelers in dienst te nemen. Het is te belachelijk voor woorden. En Marjan Olvers heeft nu die KNVB onderuit geschopt. Wat vind je daarvan? Ja, ik las het uh, artikel komen. Stond vanmorgen ook een staartste dagblad. Onze voorzitter Gert-Jan Pruim had het ook al redelijk op uh, social media gedeeld. En uh, ook door jou, Hennie. Ja, dank je. <laughs> ja, wat vind ik ervan? Het is, uh, ja, misschien krijgt HFC toch nog gelijk. Uiteindelijk. Nee, niet misschien. Geen. Dat is duidelijk dat misschien. HFC gelijk krijgt. Ja. Zij kunnen er niet omheen. De zoveelste flater van die mensen in Zeist. Ongelooflijk, hè? Ja. En ze willen dan zo snel mogelijk een, een soort van cao erdoorheen uh, jassen, eigenlijk, bij wijze van spreken. Zodat de clubs eigenlijk verplicht zijn om dan gewoon uh, mensen onder contact te nemen. Uh... Nou ja, misschien moeten we het even uitleggen. Professor Meester Marjan Olvers is de juridisch adviseur van de belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen. En zij, zij inderdaad, tijdens de ledenvergadering van die club. Um, dat dat helemaal niet kan wat de KNVB wil. En dat de clubs nu geconfronteerd worden met een CAO. Die ze dan snel even moeten tekenen. Waardoor ze zichzelf enorm in de vingers gaan snijden. Omdat ja. daarin staat inderdaad dat je dus die uh, uh, spelers onder contract moet nemen. En zij zegt dus van uh, in het recht bestaat amateurisme niet. En dat is een beetje waar het hele hete hangijzer is. Mm -hmm. hè, waar het allemaal om draait. Ja, dus ik, nee, ik ben heel benieuwd uh, uh, wat voor staartje dit weer gaat krijgen. Absoluut, ja, ik ben ook heel benieuwd. Over... Want als alle amateurclubs zeggen van, jongens, uh, dit kan helemaal niet. Wat dan? KNVB. Ja, ja wat dan KNVB? De KNVB zal terug moeten komen op zijn belachelijke eisen die ze hebben gehad. En gewoon zeggen, ja, als je amateurclub bent en er staat in je statuten dat je amateurclub bent. Dan, dan blijf dan je ook je amateur. Je als amateurclub zelfs in de eredivisie spelen, dan maakt het nou uit. Precies. En dat gaat gebeuren. KNVB heeft wederom gezichtsverlies geleden. Een ander ding waar wij dan als HFC mee te maken krijgen is dat er nu met kerst een transferperiode komt. Ja. Nou, ik kan je dus één ding vertellen: dat er bij jou aan de, uh, aan de deur geklopt wordt, Matthijs, voor een aantal spelers. We hebben Vince net gehoord, die scoort er drie op de toekomst. Die hebben ze natuurlijk opgeschreven. Ja, maar wat zou je zeggen van je centrale verdedigingsduo? Absoluut. Ja. En wat zou je zeggen van je twee backs? en van Otje en, en noem maar op? Die, ze staan echt in de rij hoor. Let op mijn woorden. Ja. Nou, nou, bespottelijk. Mijn telefoon staat aan dus ik. Ja, nee, maar ik, het is toch idioot? Het ja. is leuk voor die jongens, maar dan, sta je, dan ga je lekker draaien. Hè? Je hebt een paar leuke wedstrijden gespeeld in die tweede divisie. En dan ga je sterren. Dag Jurie Duitsehof. Nou, hè? Luister. Dat zeg ik toch? Nou ja, uh, je, de twee letters had je omgewisseld. Ja, maar dat dat ga je goed zeggen. Het komt door die brexit. <laughs> <Ja>. Die <dragxit. laughs> Nee, maar het is, het is verschrikkelijk. Als je toch amateurclubs halverwege het seizoen... Hè, een soort transferperiode gaat inlassen. Dit kan niet. Nee. Maar ja, het gaat het vooralsnog gebeuren. Hè, want uh, we gaan er allemaal in mee. We gaan allemaal naar die tweede divisie. En de derde. Ja. Ja. En het staat allemaal voor de deur. Tenzij iedereen nu zegt, naar aanleiding wat van Marjan Olver zegt... dat willen we dus niet. Nee. Maar ik ben benieuwd of die Ja, Maar die transferperiode, die blijft staan hoor. Want uh, ze trekken niet zo gauw iets terug, die auto daar. Zij zijn echt idioten uh. in Zeist. <laughs> ja. ja, Ik bedoel, ik heb een column gehad over ja. alle, alle misvattingen met, met, met het jeugdvoetbal. Er staan teams vijf, zes weken zonder wedstrijden. Wat ben je nou godsam aan het doen? Ga eens bezig met je vak in plaats van alleen maar dineetjes te doen. Dat meen ik echt. Nou. Ik ben zo boos op die lui. Nou. En als ze, als ze hier bij HFC spelers weghalen, ja, ik zou leuk zijn voor die jongens. Maar ze krijgen voor mij schoppen als ze op het veld komen. Misschien brengt Hans van Breukel er verandering in. Ja, noem je er nog een, Hans van Breukel <laughs> moet dan het voetbal gaan redden. Wat, is nou, wat, wat, wat kan Hans van Breukel? Wat kan een keeper nou? Die weet niet eens wat techniek is. Die werd een bal uit de trappen en that's it. Ja. Kom op nou. En hij heeft een boek geschreven, een leuk boek. Ze is een bekende polletje. Ja, maar hij volgt gewoon wat er door de KNVB papieren zet. Mm. Ja, wel maar heel dan heel kiezen ze toch nou. mensen met een doel in hun leven. Ja, maar kom op nou <laughs> jongens. Het voetbal is de, is de mooiste sport op de wereld. Sorry dat ik andere sporten misschien tekort doe. Mm -hmm. Maar je moet het niet op deze ja. manier benaderen. Nou is goed, maar ik zot voor woorden. Dat ben ik met je eens, maar ik vind ook dat je doelmannen niet zo uh, tekort kunt doen. Want die kunnen heus wel wat natuurlijk. Maar in ieder geval, we weten het niet. Er, er spelen hele grote krachten daar. En uh, ik ben zeer benieuwd hoe dit uh, allemaal ja, gaat precies. aflopen. Weet je, wat je, weet je hoe je het voetbal weer terugkrijgt? Nou. Kinderen plezier geven vanaf hun vierde jaar. En leren met twee benen een bal te schoppen. Maar nou goed, dat is iets waar de KNVB momenteel wel mee bezig is. Hè? Ja. Want dat proberen ze wel. Maar goed, met twee benen. <laughs> <laughs> Noem maar het, één, tweebenige speler in het Nederlands zelf, toch? Lekker ja, Laten we alsjeblieft maar muziek draaien. Sorry zo mensen dat het. ik zo boos word. Maar het is me aan het hart. Voetbal is belangrijk voor heel veel mensen. Zorg dan dat het goed loopt. En wij ja. geen Henning even komen hierin. Ja, uh, dat feestje van het afgelopen weekend. Dat, dat kan gewoon niet meer stuk. Dus ik ga hem toch maar even helemaal draaien. Time after time. No crime and bad mistakes. I've made a few.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 Muziek blijft het. We are the champions, zeker als je het net gewonnen bent. We hebben aan de telefoon Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl. Martijn, je weet wie we uh, als gast hebben vandaag? Ja, dat weet ik. De Nederlandse kampioenen. Mooi, hè? Lekker, hè? Ik was net een ja, beetje boos op de KNVB. Hoe, hoe denk jij daarover? Um, nou, wij, hebben, wij zitten uh, natuurlijk iedere tweede dinsdag van de maand... ook uh, nog bij een ander andere radioprogramma, hè? Ja. En een van de presentatoren daar die is uh, ook uh, uh, juridisch uh, medewerker uh, voor sportbonden. En die vertelde een maand geleden al dat uh, de KNVB uh, er dus inderdaad uh, om deze problemen op te lossen... zo snel mogelijk een CAO er doorheen wil drukken. Nou, uh, uh, die meneer die gaf toen al aan dat het eigenlijk helemaal niet kan. Uh, ja, het nadeel is, de KNVB natuurlijk een, een monopoliepositie. En uh, ja, zolang iedereen maar uh, ja en naam zegt, kunnen ze doen wat ze willen. Ja, maar nu niet, en... hè? want Marjan Olfres heeft wel gelijk. Ja, maar ook al zegt ze dat, uh, dat de clubs wel gelijk hebben, die clubs moeten dan wel actie gaan ondernemen. Ja, ja maar dat, uh, kijk, om HFC even bij de, bij de horens te pakken, die hebben hun plan al klaar, hoor. Okay, en okay. Uh, dat gaat de KNVB niet winnen, kan ik je zeggen. Nee, uh, nou goed, ik denk dat het uiteindelijk uh, zo gaat gebeuren dat uh, de eisen uh, op de lange baan uh, worden geschoven, of dat, dat die uitgesteld die. worden. Dat ja. zou heel verstandig kijk, zijn van ze. Wat zeg je? Dat zou heel verstandig zijn, van. Ja, nou ja dat, dat denk ik ook. Um, en uh, je had het net ook nog over uh, de, de winterse transferperiode. Nee. Uh, een aantal clubs die hebben daar ook nog een foefje op verzonnen... om uh, ervoor te zorgen dat hun spelers niet weggeplukt worden. Maar we leren het foefje ja. even. Zeg eens. Uh, dan, dan, dan, dan heb ik het wel echt over de spelers die onder contract staan. Hè? Ja. Uh, dus een van de eisen uh, die nu aangevoegd gaan worden. Maar uh, ja, daar gaat gewoon een, een soort van uh, afkoopsom aan vastgebonden worden. Uh, en dan heb ik bijvoorbeeld over een club, als uh, die speelt dan volgend jaar derde divisie, uh, OD59, gaat Eemskerk. Ja. Uh, die zegt gewoon van, nou, dan gaan we aan onze aanvoerder een afkoopsom van uh, uh, 50.000 euro plakken. Je nou, dan ja. gaat die speler niet weg. Nou, je weet hoe de contracten bij HFC gaan, hè, de contractbesprekingen. Vertel. Nou, de technische commissie en de trainer zitten aan de ene kant van de tafel. De, de jongens komen binnen aan de andere kant van de tafel. Dan wordt er gesproken. ben is betaar mee eens, betaar daarmee? Iedereen is het met elkaar eens. En is het afgelopen, dan krijg je een handdruk. Fijn seizoen, jongen. Er wordt niks getekend. Het is een, echt een amateurclub. Ja, uh, nou goed. Ik hoop uh, wat dat betreft voor HFC dat, dat, uh, dat het zo blijft. Ik bedoel, dat is, uh, je bent niet voor niks een amateurclub. Juist. Dus uh, laten we uh, hopen dat het uh, uh, zo blijft. Ja, goed. En uh, worden die plannen van de KVB wel uh, bewerkstelligd? Ja, dan wordt er toch, uh, uh, uh, hoe zeg ik dat, buigen of breken, denk ik. Maar ja. goed, dat, dat zullen we zien hoe dat allemaal in de toekomst gaat geloven. En uh, een hoop advocaten en rechtszaken. Dat, uh... Ja, er gaat, er gaat weer een hoop geld verdiend worden, ja. ja. Hey, terug naar, het, uh, naar de muziek We Are The Champions en de mannen die hier zitten. Want jij was er ook. Jij vond het zelfs oh. belangrijk. Ja, dit zijn toch de, de snoepjes hè, die, je, die je ieder seizoen uh, voor je kiezen krijgt. En uh, dit gebeurt natuurlijk ook niet uh, daarnaast nog eens ieder jaar. Eén nee, dus keer toch, in je maar, leven, man. Voetbal. Wat zeg je? Dat gebeurt één keer in je leven. Nou ja, precies. Uh, nou goed, voor Aries was het uh, de derde keer in uh, vijf jaar dat ze hem dat ze konden pakken. is dus het volgens mij niet gelukt. Maar des te, groter, uh, des te knapper uh, de prestatie van AFC, absoluut. Ik wilde jou nog even bedanken, uh, met Matthijs, uh, Martijn, Ik wilde je even bedanken nee. voor de leuke rapportage die je op uh, social media gedeeld had. Met de foto's en het, uh, het verslag erbij, dus, uh, die is aardig wat gedeeld. Ja. En dat is, dat is het mooie tegenwoordig, dat je natuurlijk binnen no-time... Uh, heel veel foto's kan, uh, ja, kan delen met vrienden en noem maar op. Dus uh, hartstikke leuk, Klopt. top. Uh, uh, Highland.nl. als u de foto's wilt zien van Vinny die die back passeert... en dan weggaat naar de goal, één van zijn doelpunten. Ja. Dat zijn momenten, jongen, die... Ik, ik, echt, ik, ik speel het s'nachts nog, die wedstrijd. <laughs> Echt waar, hey, ik heb wel nog, wel nog een kleine opmerking. Je had ja. het net over dat de scheidsrechter uh, niet zo best was. Ja. Uh, dat was ik grotendeels wel met een je eens. Uh, maar ik vond dat dit niet alleen maar uh, in de nadeel van de HFC deed. Kijk, die penalty was, dat vond ik ook hoor, geen pingel. Uh, maar aan de andere kant, um, uh, spits uh, Lucas Verstraten. Die mazzelde natuurlijk ook wel een beetje. Hè. Ja, die had ja, geld met, met de rode kaart vanaf. Ja, die kwam redelijk hard op die keeper ja, aan de ja, dat was, ja, ja, ja, dat was niet netjes. Maar wat, wat uh, meneer Seedorf flikte... drie, vier keer met gestrekt been erin... en dan niet fluiten, kom op nou. Ja, nee, goed. Ik heb hem, ik heb hem dit jaar eerder gezien... bij uh, de brug tegen Emuiden, diezelfde schuinzichter. En uh, ja, goed. Uh, ik, ik snap best wel dat de KVB uh, talenten... Uh, zulke kansen wil, wil geven. Ik bedoel, daar uh, pak je ook weer... zulke ervaring uh, mee op. Uh, maar hij vloot geen geluk wedstrijd, dat ben ik niet eens. Hoe vond je de jongens? Hoe vond je HFC? Um, ja, ik, ik, ik was absoluut uh, uh, verrast. Ik heb ze één keer eerder uh, aan het begin van het toon zien, uh, zien voetballen. Je moet dat vaker uh, komen, jongen. <laughs> ja, ik heb het al zo druk. Ehm... <laughs> um, Nee, ik, ik was vooral, uh, en heb, dat staat ook in het verslag, ik was vooral verbaasd door uh, de kracht uh, uh, centraal achterin. Goed, hè? Uh, ja, die, die, die twee gasten. Dank u wel, die, die... Dank u wel. Ik <laughs> ja. zit hier ook in de studio, Juri Ah, kijk, kijk. Uh, uh, die twee jongens die, die, uh, die heersten echt achterin. En Ajax uh, uh, zat een, een, een, een hele snelle linksbuiten. die uh, geregeld voor uh, gevaar zorgde. Uh, maar goed, dat werd keer op keer werd dat, uh, geneutraliseerd. Nee, dat, dat, ja, daar stond ik echt van te kijken. De kracht in de, de, de, de, de rust waar die, waar die twee jongens mee, mee speelden. Maar ik vond de backs ja. ook erg goed. Ik vond die hele verdediging goed van AFC. Ja, ja goed. Je, je ziet dat één dat een, een jongen met een, een specifieke kwaliteit dat uh, um, ja, toch lastig kan maken. Maar ja, het stond gewoon achterin heel goed. En dan heb je natuurlijk ook nog een doelman die, uh, die uitblinkt. Eigenlijk al het hele seizoen. Ja. Ja, wat dat betreft, je bent gewoon heel moeilijk te kloppen. Nou, dat was nu weer, nu weer te zien. En omdat Bram zo goed is... Uh, gaat Reinier, die gaat hier in Zandvoort voetballen. Dus in Zandvoort ja. zijn ze ook blij. Lucky Verstraeten gaat hier ook spelen. Ja. Dus Zandvoort gaat ook een divisie hoger. Het ja, mag wel eens een keer na een paar jaar, toch? Ja, maar daarom halen ze kampioenen binnen. Hè. Dat is mooi natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. Weet je... Ik ben er van over Vincent gaat naar de A-selectie, naar, de naar het eerste. Jury gaat naar het eerste. Weet je wat het gekke is? Die, die armvoerder... Uh, Koen Duitshof, die gaat niet naar het eerste. Ik snap daar helemaal niets van. Jij? Um, nou ja, het is moeilijk. Uh, de trainers hebben natuurlijk wel uh, een perfect beeld van, uh, van uh, hetgeen wat er nu in het eerste loopt en uh, wat er in de tweede rondloopt. Nou, dat en vraag ik me af. af. Dat uh, weet ik ook daar... niet. Jordi vraagt het zich ook af. Trouwens, iedereen hier aan de tafel vraagt zich dat af. ja. Ja goed, ze zullen daar hun... Uh, ik, ik, ja goed, ik, wat ik zeg, ik vond ze allebei erg sterk spelen. En ik denk ook allebei absoluut, ze zijn allebei natuurlijk nog hartstikke jong. Uh, dat, die, uh, dat die echt nogal een kans gaan krijgen in het eerste. Uh, ja, ik, uh, ik, uh, ik vind het jammer. Ik bedoel, ja, die, die jongens die uh, uh, die zalen aan alle kanten uit dat ze, dat ze uh, die stap verdienen. Ja. Maar goed, is het dit jaar niet dan uh, wellicht uh, volgend jaar. Nou, ik denk, ik denk dat... dat uh... Jordi met Kerst weg is? Nou, niet zo verwaard. We gaan het zien. Uh, we gaan wel zien hoe, de, hoe het uh, gaat lopen. En, uh, voorlopig uh, ga ik die stap uh, proberen te zetten naar één. Het is ik, geen clubhopper, hè? Ik zit bij de selectie, dus uh, we gaan het zien. Hij heeft zijn hele leven dus bij, uh, in Alphen van de Rijn bij AZC gespeeld. ARC. ARC, ah, alle uh, jeugdselecties doorgemaakt, kampioenschappen doorgemaakt. Ja. Maar wat je nu hebt meegemaakt, dat heb Nee, had dat jij... heb ik nog nooit meegemaakt. Ik ben een hoop uh, keer kampioen geweest bij uh, ARC, maar ja, landskampioen, dat is uniek. Jouw ouders zijn overal bij, dat moet overal, je ook goed ja. doen, hè? Groningen, overal, Leuk, ja. Leuk, hè? Dat he? is uh, trouwensupporters, dus. dat is top. Hebben ze veel betekend voor je voor, je voor ja, elkaar? Tuurlijk, ja, tuurlijk, Moest Moesten ze je wegbrengen? Ze moesten of? me altijd brengen naar Haarlem. Ik kom uit Alfa aan de Rijn, dus uh, dat is een... Uh, ja Best wel een eindje, 25 tot, uh, tot een half uur rijden. En uh, ja, ze moesten me brengen toen ik geen rij bij zat, want ik ben nog maar 19. Dus dat was wel uh, even lastig. Maar ja, ze hebben me een jaar gebracht naar Arnhem Mijn vader die, kwam dan, uh, die werkte in Heemsteden. dus die pikte me halverwege op. Mijn moeder bracht me halverwege. Dus uh, ja, zodoende ben ik uh, in de een jarenlang uh, op en neer pendelen. Met school erbij. En nu studeer ik in Amsterdam. Dus af en toe is het wel makkelijk om meteen met OV meteen door te gaan. Maar ja, ik denk dat het. Uh, nu heb ik mijn rijwijs, dus kan ik makkelijk overal heen. AFC is ook een hele leuke club. Vergelijk de twee is. Wat voelde je toen je bij AFC binnenkwam? Uh, nou ja, onwijze warmte. Uh, bij, bij koninklijke AFC ben ik zo goed ontvangen. Ik kwam uh, bij Geertje in de A1 vorig jaar. Waar we ook uh, zijn gepromoveerd naar de tweede divisie. ik uh, werd zo. Welkom geven. Opeens, je kent iedereen. Iedereen kent van, van de club en iedereen kent ook jou. Ik weet niet hoe dat kan precies, maar je kent ze opeens. En uh, ja. het is zo'n warme club. En na aflopen, iedereen komt bij elkaar. Iedereen kent je iedereen geeft je een hand. Iedereen benadert je gewoon. En ja, bij AC was het, was het, het is ook een hele mooie club. Maar het was toch wel anders. De oudste club van Nederland het is toch. Uh, ja, Bijzonder. Ja, bijzonder. Vincent, vind jij dat ook? Ik ben hiervoor uh, bij Edo. En uh, toen we, had ik samen met Wessel Boer hadden we de keuze. Gaan we samen naar Edo of gaan we naar HFC? En toen had ik uh, ook de winnende uh, erin geschoten bij Edo. Om, naar promotie naar de derde divisie. Dus ik uh, was van mening, we kunnen beter bij Edo blijven. Maar Wessel wou veel liever naar uh, HFC eigenlijk. Standige jongen. <laughs> uiteindelijk uh, bleek dat een verstandige keuze. En uh, nou ja, ik heb er geen seconde spijt van gehad. Wat Joris zegt, ik werd heel warm uh, ontvangen. En iedereen kent je, jij kent iedereen. Ik vind het, uh, ja, ik vind het een hele leuke club. En tot nu toe uh, heb ik het heel erg naar mijn zin. Wat doe je voor werk? Ik werk, uh, in, uh, ik werk om de hoek bij de toekomst. Ja. Bij uh, Sternrent, dat is een uh, autoverhuurbedrijf. Dus uh, af en toe moet ik auto's brengen voor de jongens van Ajax... Wellicht binnenkort mijn teamgenoten. Ja. Uh. <laughs> dus, dus, uh. Ik heb... Ik heb, ik heb uh, op vrijdagmiddag moet jij vrij kunnen nemen. Dus je, dat moet kunnen. Hè? Ja. Want waarom vraag ik dat? Ook trouwens voor, uh, voor Jury. Koninklijke HC begint met kaboutervoetbal. Oh. En voor kaboutervoetbal heb je goede voetballers nodig. Plopperde plopperde plop. Plopperde, plop <laughs> die gaan... Uh, die gaan en ik hoop dat jullie komen helpen. Ik denk dat ik, ja. ja, ik Bouders. heb alweer twee trainers erbij, Ron. Dat kom maar op. Als de, snel, de, als de auto he, komt uit school, dan uh, kom ik zeker. Kom ik 100% zeker. uitstekend oh, Krijgen jullie een plaats van mij? Ik weet niet wat je al klaar staan, maar we doen het. <laughs> nou, uh, we hebben een uh, automobilist van 19 jaar die nu zelf uh, thuis kan komen. Home, doden. Hey, Brian. Are you there? Well, we can't hear you up to... Yeah, there you are. Hey, Brian. Good morning. Uh, good morning, Ron. Okay. Uh, we just had Doughton. We're coming home now. So that's what's going to happen with the British teams in the um, European Championship, isn't it? Well, after the performance of the fans in Marseille, they should have been home a long time ago. But however, they survived... Uh, Yeah, will they be coming home? Of course not. Even though it's it's it's a, a grey day for um, for Europe in general, it'll take about two years to sort all this out. It isn't as if it's, it's going to be tomorrow they're gone. No, so, right. that's absolutely so, true. But I mean, and, this and Brexit it does mean yeah. a lot to the uh, European politics, isn't it? It does. It means it means quite a lot, and I think. You know the English have made a decision, and a very strange decision. And if you break down the statistics, it's even stranger. But uh, I think it's time that Brussels had a good look at themselves and ask why this happened. Yes, well, I, agreed. I mean, uh, reforms are absolutely necessary. They're, they're absolutely oh, necessary. Britannia, in, in. Britannia, oh, uh, that's Henny in so. the <laughs> show. He, he proudly has, has the flag, as he. <laughs> Brian, you're still alive. <laughs> I am, Henny, and enjoying life as well. Thank you very much. I can imagine when Thank you, you win the on the European, then you're a happy guy. <laughs> and we'll take it further, Henny. Can you we'll tell me, serious. can you tell me, how did you uh, succeed coming into that stadium? Uh, in Lille. Yeah. It was very badly policed. No, Paris was good, by the way. Yeah. No problem in Paris. But Lille was, was, was dangerous. Yeah. It was extremely dangerous. They literally had only a few doors open, uh, sorry, gates opened, and very inexperienced people organizing it. Uh -huh. it, it. It was really, really. And then when we got into the stadium compound, there was no one to help you to find your space. Yeah, that's interesting. Uh, it, but there, there was a period at about maybe an hour before the game where something really bad could have happened. Well, nothing bad can happen for the Irish team anymore because you are already European champion. <laughs> mm. With your fans. The fans, yes, absolutely. Oh, the fans are doing very well and they're really enjoying themselves. It's a, it's a great party. I saw you on TV, by the way. Yeah, yeah, yeah, yeah. yeah. You were behaving a little bit strange. <laughs> <laughs> well, you know, Irish people, when they party act a bit strange. So don't worry about that, Penny. <laughs> wow, well, it was fabulous. I mean we have we have big compliments for for your whole group. It's yeah, fabulous. Yeah, no, it it went very well. There's about I'd say there's about forty Irish down there moving around all the time. Um, it, it's a great response for the team. And thankfully the team have began to respond. Wonderful. And as regards Sunday uh -huh. um, France aren't the best team around either. You know, they have a couple of players, but looking at the games they've played, they, they, they've struggled any, you know. Yeah. And then, yeah. uh, if, you know, this game on Sunday could come down to penalties. Well, um, I will not be the surprised. The Irish defense is strong. Yeah. You know, don't be surprised if it comes down to penalties. And at that stage, anything can happen. You mm -hmm. know, penalties are penalties. So, yeah, I wouldn't I wouldn't be surprised. Um, no, penalties I and be either. Uh, Let's see how it goes from there. Hey, last so Saturday on, on. I was behaving like an Irish supporter, <laughs> like an Irish fan. I was on the toekomst. You know what happened there, huh? Uh, no, you were aware a penny. Sorry. I, it was I was on the toekomst, the the oh, yeah. the field of Ajax in Amsterdam. Oh yes, yes, yes, yes. And the young boys yes, yes. from HFC played there for the for the Dutch national championship. Good. And yes. guess yes. what? Get, guess what? They got the result. They they, got they, me. they <laughs> won 3 to two. Good stuff, Henny. Henny, the club is progressing. I'm glad to hear yeah. that. I know you put a lot of time into it and uh, you're progressing. And and maybe now you could get a higher status and uh, we might see the in rest Europe is history <laughs> <laughs> <laughs> That was Vince, the, the man that scored three times. He said the rest was history. But after that week, it's almost a week ago, I'm still not human. I still don't know where I am. Like well, Vince, Henny. he couldn't find a studio. I think that's yes, more yes. the whiskey, uh, Brian. Yes, yes, Henny. <laughs> a good quality. I'm glad you stepped in and bought yourself a good quality bottle, Henny. Or better again that someone gave you a good bottle of quality. <laughs> hey, Brian, good luck there in, um, okay. in France, and I hope you will succeed again, and the penalties will let you win yes. again. Good yeah. luck, yes, Brian. We're Thanks we're, very much. We're off down to Leon now for a bit of fun. Just one last thing, gentlemen. I just want to quote something I heard from Donald Trump. Uh, Scott, Scotland voted to remain in, in, in Europe, by the yes. way. Now, Donald Trump is in Scotland this morning. He is a golf interest there. And he turned around and he says, it's a great thing people of the UK have taken back their country. I leave you with that, gentlemen. <laughs> okay. Britannia, Britannia rule the waves. Bye-bye, Brian. Nice game, Brian. Bye-bye, <laughs> bye. bye, bye. Zo eindigt het eerste uur van Watertoren Sport. We zijn er dus zo na reclame, nieuws en reclame weer luisteraars. Blijf luisteren naar Zivem Zandvoort, want er komt nog veel meer eh, spannende informatie voorbij. Uw presentator Henny Rukert en eh, Ron Peerboom volgen. zorgen daarvoor. Tot zo.